Goedemiddag, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere evenementen rond de jaarwisseling zijn verplaatst of gaan niet door vanwege het slechte weer. De nationale vuurwerkshow in Rotterdam gaat wel door. Het is de 17e en laatste keer dat die show wordt gehouden bij de Erasmusbrug. Na vanavond is het dus klaar omdat er geen geld meer voor is. De hulpdiensten in Rotterdam en de omgeving balen daarvan. Het vuurwerk is eigenlijk te gevaarlijk geworden om dat ja, zeg maar aan leken over te laten. en Vandaar dat ja, we eigenlijk groot voorstander zijn van, van een vuurwerkshow. En ja, als die afgeschaft gaat worden, vinden we dat toch wel een, een gemiste kans. Want hij denkt dat mensen dan weer zelf vuurwerk gaan afsteken... terwijl Rotterdam een afsteekverbod heeft voor consumentenvuurwerk... Twee vuurwerkshows in Tilburg gaan trouwens toch door. Eerder was besloten dat ze zouden worden verplaatst naar morgen vanwege de harde wind. Dat wordt toch vanavond wel iets eerder dan gepland. Om zeven uur worden de lonten aangestoken. Een overleden man die gisterochtend werd gevonden bij een kelderbox in Amsterdam... is met een vuurwapen om het leven gebracht, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe lang het slachtoffer er heeft gelegen. De politie roept getuigen of mensen met camerabeelden op om zich te melden. De trainersloopbaan van voetballegende Wayne Rooney gaat nog niet echt lekker. Hij is opnieuw ontslagen en dat is al de vierde keer in vier jaar tijd dat het gebeurt. Zijn laatste club was Plymouth Argyle, een club op het tweede niveau van Engeland. Afgelopen zondag werd er opnieuw verloren. Dat was de druppel. Plymouth eindigt het jaar op de laatste plaats en wil dus verder met een andere trainer. En je kent vast wel de Nutri-score. Het gekleurde logootje op verpakkingen met de eerste vier letters van het alfabet. Die zouden je eigenlijk moeten helpen bij het maken van gezonde keuzes in de supermarkt. Maar daar is volgens deze voedseldeskundige weinig terecht van gekomen. Wat je ziet eigenlijk is dat uh, het nog steeds best wel verwarrend is. Groene scores op producten die zie je bijvoorbeeld nog op diepvriespizza of op chips, op snacks. En dat zijn eigenlijk helemaal geen gezonde producten. Het zijn wel producten die een gezondere samenstelling hebben, maar dat is gewoon een hele complexe boodschap. Volgens de deskundige blijft de ouderwetse schijf van vijf nog altijd de beste manier om te kijken of iets gezond is. En dan krijg je het weer nog. Het is grijs met op sommige plekken een spat motregen. Vanavond en vannacht gaat het dus flink waaien en in het noorden opnieuw regen. Op andere plekken blijft het dan droog het is een graad of zeven. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANJB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Muziek Boulevard. Just like in my dreams you're gonna Girl. My fantasy girl FM.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 your fun and stuff, but does he know how to wind you up? to leave me fascinated by the things you do my baby days yeah, you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 I'm not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 真 <laughs> I'm